1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Ine Fleurkens... docent wiskunde op een VMBO-school... en met een werkgroep bezig om de homotolerantie op die school te verbeteren. Nu het NOS Journaal door Negens. Goedemiddag. Amerikanen krijgen opdracht Jemen te verlaten. Hoge beloning voor tips naar juwelenroving kan. En Duitsland wil West-Duitse dopingzondaars vervolgen. Vanmiddag schijnt de zon van tijd tot tijd. Lokaal misschien een enkele bui, vooral in het oosten. En 20 tot 24 graden wordt het. Morgen veel bewolking, mogelijk flink wat regen. Voornamelijk in het oosten. Vanaf donderdag weer wat meer zon. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft alle Amerikanen in Jemen opdracht gegeven dat land te verlaten. Volgens de VS is het dreigingsniveau in Jemen uitzonderlijk hoog. Ook het aantal Amerikaanse diplomaten en functionarissen in Jemen... wordt daarom verminderd. In verband met het gevaar voor een terreuraanslag... werd de Amerikaanse ambassade in Jemen al gesloten. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen blijft deze week dicht. Het besluit van de Verenigde Staten om alle burgers weg te halen uit dat land... heeft in Nederland de volle aandacht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voorlopig volgt Nederland het besluit niet, zegt het ministerie. Het Britse verzekeringsbedrijf Lloyd stelt 1 miljoen euro beschikbaar... voor tips over de juwelenroof twee weken geleden in Cannes. De Israëlische eigenaar van de juwelen had zijn bezit bij Lloyds verzekerd. Correspondent Frank Renaud nu. Frank, zijn is een behoorlijke beloning. Staat dat ook in verhouding tot wat de buit waard is? Dat kun je zeggen, dat was 103 miljoen euro die buiten grootste roof ooit wordt wel gezegd. Er zaten juwelen bij van een paar miljoen euro per stuk. Daarom wordt natuurlijk ook zo'n hoge beloning uitgeloofd Lloyd zegt dat de tip die leidt tot de vondst van de juwelen beloond wordt met 1 miljoen euro. Maar dan wel onder bepaalde voorwaarden en die zijn nog niet bekendgemaakt. Okay. De beloning zal morgen bekend worden gemaakt in Franse kranten. Hoge beloning, 1 miljoen euro. Is dat al eerder gebeurd eigenlijk, zo'n hoog bedrag? Daar doet de verzekeraar zelf geen uitspraak over, maar volgens politiebronnen gebeurt het wel vaker... dat bij uitzonderlijke roof ook een uitzonderlijke beloning wordt uh, in het vooruitzicht gesteld. Alleen wordt dat niet altijd bekendgemaakt en nu wel dus middels die advertentie morgen in de Franse kranten... waarbij ook voor het eerst foto's worden getoond van de sieraden die gestolen zijn. Waaronder een kettingziemen en ook een ring. Ja. En zijn er ook foto's van uh, bijvoorbeeld van de dader, van beveiligingscamera's of zo gemaakt, weet je dat? Die zijn gemaakt, alleen weten we daar verder nog niks van. We weten nog heel erg weinig wat er gebeurd is. Er zijn videobeelden van de bewakingscamera's, die is de politie nog steeds aan het bestuderen of daar onderzoek aan het doen. Maar verdere details zijn niet en worden niet naar buiten gebracht. Nee, nee. En hoe de Fransen tegen die ja, toch bizarre roof aankijken. Nou ja, met stomme verbazing nog steeds. Het is nog steeds regelmatig in het nieuws. Wat is er nou precies gebeurd? Hoe kon het gebeuren? Want laten we wel wezen: er is één man geweest die die vleugel binnenging van het Carlson Hotel in Cannes. nam daar een paar zakken met juwelen mee. Hij had een automatisch pistool bij zich. dwong het personeel naar die sieraden af te staan. sprong toen uit het raam met die zakken. verloor nog een paar juwelen op straat. Heeft een deel toen terug in die zak gedaan. Heeft een deel laten liggen op straat. En kon toen gewoon weglopen. Dus iedereen is er nog steeds stom verbaasd over hoe dat heeft kunnen gebeuren. En vooral de vraag die wordt gesteld door het publiek, maar ook door politie en justitie... heeft deze man echt alleen kunnen handelen. Hmm. 1 miljoen euro stellen ze beschikbaar bij Lloyds, de, de verzekeraar. Uh, dan kun je zeggen dat is een hoog bedrag. Je kan ook zeggen, van, ja, maar als er niemand wordt gepakt... dan zijn ze misschien wel dus 100 miljoen euro kwijt aan verzekeringsgeld... wat betaald moet worden. Precies, en dat is eigenlijk het meest pikante punt wat je nu aansnijdt. Uh, want wat blijkt, niet alle gestolen sieraden waren verzekerd. Alleen de duurste 34 ringen en oorbellen waren verzekerd, de andere niet. Oké, okay, dus het kan nog meevallen voor Lloyds. Dankjewel, Frank Renaud. Vietnam voert de doodstraf weer uit. De tenuitvoerlegging lag twee jaar stil... nadat het land voltrekking van de doodstraf door een vuurpeloton had verboden. Die methode die zou namelijk te traumatiserend zijn voor de leden van een vuurpeloton. Het land is nu overgestapt op dodelijke gifinjecties. Op de Vietnamese lijst met ter dood veroordeelden staan bijna 600 mensen. En Amnesty International veroordeelt de hervatting van de executies. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. Het Russische Hoge Rechtshof heeft de straf voor Michael Godorkowski teruggebracht met twee maanden. Godorkowski pleitte bij het hof voor zijn onmiddellijke vrijlating na een gevangenisstraf van bijna tien jaar. Hij is in twee processen veroordeeld voor belastingontduiking, witwassen en verduistering. En naar eigen zeggen is hij veroordeeld voor de steun die hij gaf aan de oppositie tegen president Poetin. Het Russische Hoge Rechtshof heeft nu de straf iets teruggebracht. En daardoor komt Godorkovsky in augustus volgend jaar vrij in plaats van oktober. Correspondent David-Jan Godfla.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 de Vereniging Natuurmonumenten gaat aan de leden vragen... hoe ze om moet gaan met dieren. Want de laatste tijd gaat het er vaak over... wat laten we aan de natuur over en op welk moment grijp je in. Marloes van het Pad Bos van Natuurmonument. Goedemiddag. Goedemiddag. Een, een ledenraadpleging over hoe om te gaan met dieren. Waarom? Dieren in het wild. <laughs> dieren in het wild. Um, okay. Dieren in het wild. Nou, wij, wij zien dat we de, er steeds meer wilde dieren in Nederland leven. en Daar zijn wij als Natuurmonument ontzettend blij mee...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 wonen. Uh, dus kijk, ons ideaal zeg maar, of waar, wij, waar wij aan werken is om een, een, um, uh, het, het verbinden en vergroten van natuurgebieden in Nederland en om dieren ook de ruimte te geven, om dieren wild te kunnen laten zijn ja, ja. Uh, en om uh, op zo'n soort natuurlijke wijze te laten leven. En dit zijn ook de dilemma's die u net noemt, die voorbeelden. Dat nou, zijn de dilemma's die in dat onderzoek ook naar voren gaan komen? Juist. Ja, ja, nou ja kijk, wij we, we, we lopen tegen issues aan. Kijk, als, als terreinbeheerende organisatie, we hebben 100.000 hectare natuur, daar komen belangen bij kijken. En uh, nou, dan heb je bijvoorbeeld bijvoer van dieren in de winter, mm -hmm. uh, uh, uh, afschot als een soort noodzakelijk middel tegen, tegen overlast. Uh, waar mogen wilde dieren leven? Uh, hoeveel dieren zijn dat dan? Ja. Uh, plaatsen van rasters en hekken, is dat dan een goed idee? Dus dat zijn allemaal, allemaal issues waarbij onze achterban, onze 730.000 leden... vanaf uh, 18 september willen gaan, uh, ja. gaan oproepen om daarop te reageren. Ja, u zegt uh, uw achterban. Betekent dat niet dat, dat een misschien een wat gekleurde uitslag wordt van zo'n onderzoek? Het is de achterban van, uh, van uw vereniging. Nou ja, goed. Uh, onze achterban woont overal in Nederland, in de steden, in de dorpen, mensen in buitengebieden, uh, uh, mensen van allerlei achtergronden. Maar ik kan me voorstellen dat het minder, bijvoorbeeld minder, uh, de, de het agrarische deel van uh, van Nederland vertegenwoordigd is in, in uw vereniging en dat, ja, dat, dat die dat, minder dat gehoord is. worden in zo'n raadpleging dan. Nou ja, wij, wij roepen onze achterban op en daarnaast roepen wij uh, daarnaast ook alle, allerlei andere, alle andere mensen op om te ja. reageren als we, dat, als we daarop willen reageren. Ja. Maar wij houden natuurlijk een lederaadpleging voor onze leden. Is het ook bindend hij... die ledenraadpleging? Als, als mensen zeggen wij vinden dat, uh, dat er eerder moet worden afgeschoten, gaat dat dan ook gebeuren? Nou, kijk, ik denk dat we eerst maar eens moeten gaan kijken uh, hoe uh, mensen gaan reageren, uh, wat ze van vinden van, van de onderwerpen. We zijn heel erg benieuwd naar die mening. Dus het is geen zinloze exercitie die we gaan uitvoeren. Het is dus niet vrijblijvend. Maar het is ook niet bindend. Uh, maar... het, het is ook niet zo dat wat eruit komt, dat er gaat dan ook uh, beleid worden. Nou uiteindelijk, wij zijn een vereniging en dat betekent dat leden uh, het, be het beleid bepalen van ons. Dus zij hebben het laatste woord. En dat betekent uh, dat, uh, dat wij hun, uh, hun mening heel serieus uh, nemen. En ook in de komende jaren zullen gaan kijken ja. hoe we dan hun mening kunnen gaan vertolken in het beleid. Maar daar staan wij dus niet alleen in als monumenten. Begrijp ik. We hebben, we hebben gesprekken met overheden, met gemeentes, ja. met andere terreinbeheerende organisaties. U, wij u krijgt een heel duidelijk signaal van, van uw leden, leden, begrijp ik. Marloes van het padbos ja. van Natuurmonument. Ik dank u wel voor de uitleg. En ik kan er nog bij zeggen dat Stand.nl straks, na half twee ook over natuurmonumenten gaat. Frank Meijboom, ethicus van de faculteit diergeneeskunde... van de Universiteit in Utrecht, die is de gast bij Jurgen van den Berg. Over de stelling jagen blijft nodig om de natuur in balans te houden. Over een minuut of twintig in stand.nl. Op deze zender Radio 1. Mensen met multiple sclerose kunnen sneller het medicijn Fingolimod krijgen. Dat is een middel dat via capsules wordt ingenomen. Rond de 7000 MS-patiënten hebben baat bij dat middel. Directeur van de MS-vereniging Nederland, Jacqueline Solleveld, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft zich uh, hard gemaakt voor het aanpassen van de voorwaarden, waardoor meer MS-patiënten gebruik kunnen maken van dat medicijn. Wat, wat is het voor middel? Dit is een middel wat uh, de relapses uh, probeert tegen te gaan en mensen zo lang mogelijk stabiel houden. Dat wil zeggen dat je uh, zo lang mogelijk geen ontstekingen hebt in je centrale zenuwstelsel, waardoor je gewoon uh, zo lang mogelijk uh, kan blijven werken en uh, je dingen kan gaan doen. Mm -hmm. Dan zijn er 16.000 MS-patiënten in Klopt. Nederland. en dit, dit middel is dan geschikt voor 7.000 van, van die patiënten. Ja. Hoe, hoe zit dat? Hoe kan dat dat, dat de, de, de helft van die groep is? Of iets minder dan de helft? Um, de indicatie voor uh, dit middel betekent dat je um, 18 jaar ouder moet zijn... en je moet een zeer actieve uh, relapsing, remitting, multiple sclerose hebben. Dat, dat is een bepaalde vorm van... Uh, Lichten die term eens even toe? Relap, relapsing, zegt u? Relapsing, remitting. Dus Dat is een herhaald... Uh, terugval wat je krijgt. En die terugvallen die ontstaan door ontstekentjes in de hersenen, in de centrale zenuwstelsel. Ja. En dat niet alle patiënten hebben uh, dezelfde vorm van, uh, van MS? Nee, nee, nee. nee. Ja. Dus, dus daarom is het ook zo dat niet alle patiënten gebaat zijn bij, bij dit medicijn? Nee, correct. Het is ongeveer... Uh... Ik denk tussen de, de 30 en de 45 procent van alle patiënten... die de uh, RRMS hebben, de relapsing remitting vorm. Hmm. De voorwaarden zijn dus wat versoepeld voor dit medicijn. Waarom is dat gebeurd? Um, de neurologen, de beroepsgroep, heeft uh, vanuit de praktijk kunnen aantonen... dat uh, er uh, veel meer behoefte is aan uh, de, nou ja, toegang tot uh, dit, dit middel... Het uh, is niet altijd handig dat je uh, twee eerste lijnsmiddelen moet gebruiken die wat minder uh, effectief uh, hun werk doen als je een, uh, ja, een hele actieve uh, MS hebt. Want zo was het voorheen. Uh, er moesten eerst twee andere medicijnen ja. uh, genomen worden of geprobeerd worden. En als dat ja. niet werkte, dan, uh, ja. dan was het tijd voor uh, voor fingolimod. Ja, dan moest er echt een zwaarwegende contra-indicatie bestaan. Wilde je dan gaan starten met uh, het tweede lijnsmiddel uh, fingolimod? Ja. ja. Jacqueline Solleveld van de MS-vereniging Nederland. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Sport. In Duitsland krijgen de recente dopingonthullingen een vervolg. De Duitse Atletiekbond en de minister van Justitie van Beieren... hebben zojuist een reactie gegeven. Tim de Wit, wat hebben ze gezegd? Nou, de voorzitter van die Duitse Atletiekbond, Clemens uh, Prokop... maakte duidelijk dat er zo snel mogelijk een, uh, een antidopingwet uh, moet komen. Hij hamerde er samen met de minister van Justitie in de deelstaat bij uh, op... dat uh, de huidige regels verre van toereikend zijn. Uh, met name de verjaringstermijn in Duitsland voor dopinggevallen. Die is nu... Acht jaar. En dat betekent dus dat alle sporters die in de jaren 50, 60 en 70 systematisch doping hebben gebruikt. en wat dus uit dat rapport is gekomen wat gisteren onthuld is. die kunnen op geen enkele wijze euh, alsnog hun prijzen verliezen. die, die, die ze in die periode wonnen. Dus die verjaringstermijn moet veel verder worden euh, opgerekt, euh, vindt de Atletiekbond. zodat bedriegers, zo zei euh, de voorzitter. zelfs jaren later er niet alsnog mee weg kunnen komen. Nou, verder klinken de geluiden in Duitsland. om bijvoorbeeld artsen die aan dit dopingprogramma meewerkten. alsnog te vervolgen. Dat is namelijk met mensen uit de DDR die bij het toediening van doping betrokken waren... wel gebeurd. Dus waarom zou dat niet ook alsnog met de West-Duitsers gebeuren. En daarnaast zal de politiek zich ook over dit rapport buigen. Dat zal eind deze maand gebeuren. En dan moeten verschillende betrokkenen... voor een speciale onderzoekscommissie verschijnen... om meer openheid van zaken te geven. Kortom, ja, voorlopig gaat de Duitse sportwereld nog wel even bezig... Ja. dit dopingrapport. Ja, want intussen ligt ook Thomas Bach... de voorzitter van het Olympisch Comité in Duitsland onder vuur. Hij pleit voor openheid, maar uh, ja, heeft in de jaren 70 uh, zelf gesport. Dan komt zijn rol als sporter ook nog aan bod. Ja, ja, hij won zelfs een gouden medaille bij het schermen in 1976. De Spelen van Montreal in Canada. En dat is nou net een van die Olympische Spelen... waarvan we nu weten dat daar op grote schaal... door de West-Duitse atleten doping werd gebruikt. Nou, Bach zei gisteravond in een reactie dat in zijn sport, dus bij het schermen... doping geen enkele rol van betekenis speelde in die tijd. En dat hij ook geen idee had dat het blijkbaar om hem heen wel op hele grote schaal gebeurde. Nou, verschillende oud-sporters hebben in een reactie al gezegd... dat ze dat bepaald niet geloofwaardig vinden. En dat Bach waarschijnlijk met het oog op de verkiezingen... voor de nieuwe IOC-president. Die zijn namelijk op 10 september in Argentinië... en hij maakt een hele grote kans dat te worden... dat hij dus vooral bezig is om zijn eigen stra uh, straatjes schoon te vegen. Nou, verder zei Thomas Bach als rol, of in zijn rol als president... van het Duitse Olympisch Comité verder nog... Uh, dat er een commissie moet komen uh, die de conclusies van dit rapport moet evalueren. Commissie onder leiding van een voormalig uh, rechter van het Constitu Constitutionele Hof in Duitsland. Maar goed, het is ook wel weer raar dat hij dus nu pas onder grote druk... zo'n commissie in het leven wil roepen... terwijl hij waarschijnlijk ook al veel langer wist wat er in het rapport stort. Kort, uh, kortom, de rol van deze Thomas Bach ligt de komende weken... ook nog wel onder een vergrootglas hier in Duitsland. Wordt vervolgd. Dankjewel, Tim de Wit. Goedemiddag, Johnson Sohoek aan Ja, Goedemiddag. In de kop van Noord-Holland, daar is de N9... De in beide richtingen dicht tussen afwit Egmond en Schorl. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En de afsluiting duurt volgens Rijkswaterstaat tot een uurtje drie vanmiddag. En op de A27 Utrecht naar Breda. Een stad tussen Hank en Oosterhout, 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech en die blokkeert daar de rechterrijstrook. Amerikanen krijgen opdracht Jemen te verlaten. Een hoge beloning voor tips juwelenroof in kan woorden net van Tim de Wit, Duitsland wil West-Duitse dopingzondaars kunnen vervolgen. Ik zag kwart over één, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg, het vervolg van lunch. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Inderdaad, leaseplan bestaat 50 jaar.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag, normaal een werklunch met Ine Fleurkens... docent wiskunde op een vmbo-school... en met een werkgroep bezig om de homotolerantie op die school te verbeteren. Voor de reportageserie In de praktijk... kijken we deze week mee in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Daar vertelt de Iman dat hij veel vragen krijgt van mensen... die per ongeluk een slokje water nemen tijdens de Ramadan. Dat betekent als je niet bij bewust bent, als je bent vergeten... dat is de zwakheid van de mens... Eh, dat je gewoon van God een gratis eh, een glasje water hebt gekregen. En dat betekent dat jouw alvast gewoon nog steeds correct is.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 De acceptatie van homoseksuelen blijft een probleem. En daarom maakte minister Bussenmaker deze week bekend... dat ze 800.000 euro beschikbaar stelt om homo-haat tegen te gaan. Een van de voorbeelden die het ministerie noemt... is het netwerk van zogeheten Gay Straight Alliances op middelbare scholen. En ik praat erover met Ine Fleurkens, docent wiskunde op een VMBO-school in Deventer. En zij leidt zo'n Gay Straight Alliance. Hartelijk welkom. Wat is dat precies? De uh, Gay Straight Alliance, wij kochten het vaak af als GSA, uh, is een uh, groep van personeelsleden, leerlingen, homo, hetero, transgender, biseksueel, wat het ook maar uh, kan zijn... Die zich inzetten voor, de, ja, voor, voor, voor een wat vriendelijker klimaat voor uh, homo's. Uh, en, ik, en ik heb het echt met name over de leerlingen. Die nog in de kast zitten. Want heel veel zitten gewoon nog in de kast. En durven er echt op de middelbare school niet vooruit uit te komen. En er zijn er meer van op meerdere scholen. Dus dit soort ja gsa's. Er zijn er al heel veel. Um, het is een, uh, ja, ik denk een jaar of vijf, zes geleden is dat door het COC is dat, uh, geïnitieerd. En um, het is een. een ja, een geweldig format voor scholen om, uh, om van alles aan op te hangen. Uh, ik wil even nog uh, erbij zeggen dat ik niet in Deventer op school zit, maar in Holte. Niet Likvalijk. En, en uh, ja, dat is wel even belangrijk. Je ja. zit op een uh, dorpsschool in Holte, grote scholengemeenschap... voor uh, uh, basisberoeps tot en met uh, gymnasium, ja. brede scholengemeenschap. En, en hoe is, dat, hoe is die, die GSA bij jullie op school tot stand gekomen? Nou... Um, Ten eerste heb ik uh, zelf. Ik ben een van de weinigen die uit de kast is uh, bij, bij ons op school. En een van de weinigen? U zegt, een van de weinige docenten. tientallen, tientallen of zo? Nee, nee, nee dat, dat zullen er geen tientallen zijn. Maar in ieder geval, um, ik, ik ben um, een tamelijk een, een eenling. Uh, zijn er wel meer, denkt u? Er zijn er wel meer, en ja. dat weet ik ook wel. Oh, die en die, uh, ja. die kiezen er echt bewust voor om uh, niet uit de kast te komen... omdat dat uh, toch uh, behoorlijk lastig is. Dus, dus laten we zeggen, uh, niet op de school kenbaar maken van... ik, ik nee, ben homoseksueel. misschien wel bij de collega's, maar niet voor de leerlingen. Nee. Heb je dat zelf ook ervaren? Um, nou, ik ben uh, 30 jaar geleden tijdens mijn sollicitatiegesprek is al naar, naar gevraagd bij mij. Dus ik bij mij was het eigenlijk al van den, in den beginnen was het al uh, duidelijk. En, uh, ah, bijvoorbeeld bij, bij leerlingen? U, u bij het leerling, al... Nou, dat is langzaam begonnen. Ik ben daar zelf nooit eigenlijk. Um, ik ben daar zelf nooit over begonnen, maar als je dicht bij school woont... en uh, je hebt op een gegeven moment een relatie, dan is dat gewoon helder. Dan, dan, zien, ze dan het. zien ze dat. Ja. Maar goed, u vroeg uh, van, um, van hoe is dat nou gegaan ja. uh, bij jou in, uh, op school? Um, op een gegeven, dus ik heb altijd aangegeven bij de, bij, de, uh, bij de schoolleiding van er wordt zoveel gescholden. En dat is echt iets van de laatste, ja, ik denk de laatste tien jaar. Gescholden met het woord homo. Homo is een scheldwoord geworden. Homo zijn is kennelijk heel erg dat je daarmee kan schelden. En uh, ik, ik stoor me daar verschrikkelijk aan. Ik, ik hoor dat ook altijd om me heen zoomen. En uh, op een gegeven moment... Dus ik heb dat aangegeven en, uh, bij mijn schoonleiding... en eigenlijk willen ze er best wel wat aan doen. Maar ja, wat, wat moet je nou precies gaan doen? Nou, op een gegeven moment uh, is er een brief gekomen van twee leerlingen. Een leerling uit HAVO en een leerling uh, van het VMBO... die zich ook zo geweldig stoorden aan het gescheld... met het woord homo... En die brief, uiteindelijk kwam die weer bij mij terecht. Van, go Ine, wat vind jij daar nou van? Want jij bent uh, het. Jij bent het. Ja, en ja. Uh, en zij, zij hadden ook al gehoord van de Gay Straight Alliance. Had ik nog niet van gehoord. Kijk aan. Uh, van het COC. En um, nou, het, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Het is dus eigenlijk vanuit de leerlingen vanuit zelf de gekomen. Vanuit de leerlingen zelf gekomen. En zo, zo ontstaan ook heel veel GSA's. Kijk, ik heb het op een gegeven moment. Uh, want ja, je moet dat als leerling. Moet je dat dan maar voor elkaar zien te krijgen? En uh, ik heb ze daarbij geholpen. Ik, ik had er eigenlijk. Uh, had ik daar niet zoveel zin in. Want ik wilde niet als boegbeeld uh, dienen. Maar op een gegeven moment, als niemand het doet. Dan. Nou, ik vond het is zo belangrijk. En ik vond het een zo goed format. Dus. Um, Um, ja, we zijn op een gegeven moment begonnen. Ja. Ik, ben, ik heb ja. gebeld aan het COC, Ik kreeg daar. Uh, G.J. Willinga kreeg ik daar, dus de, de coördinator van de GSA, van, van, van, of mede-coördinator binnen het COC, en die heeft mij geweldig geholpen. Heeft mij ook gekoppeld aan een school in Nijmegen... die twee jaar eerder al een GSA op hebben gericht. Kijk aan, dus ik kon het een beetje en afkijken. Bij, ja, en zo gaan wij ook nu verder. Bij, wij, vertel eens wat er gebeurt binnen zo'n groep. Want, want is dat een gespreksgroep? Wat, wat, of worden nee. er activiteiten ontplooit? Nou, um, ik wilde... Um, ja, er worden activiteiten ontplooit. Een, een groep kan besluiten van, nou, we willen voorlichting van het COC. Of we willen een toneelstuk... of we willen een uh, postercampagne... of, uh, nou ja... Whatever. Er zijn in den landen al geweldige initiatieven op scholen gebeurd... die, die echt ontzettend leuk en vriend. Het is een vriendelijke manier. Ja. Het is niet iets wat, wat, uh, wat echt uh, agressieve reacties oproept of zo. Dat, nee. het, het, het is gewoon, ja, het is soms ook ludiek. Maar lukt het, lukt het ook dan om... Uh, want u, u zei van, ik stoor me daar aan dat al tien jaar... dat woord homo als een soort scheldwoord wordt gemaakt. Ja. Is dat dan nu minder op de school doordat de nou, GSA er is? dat... Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed of dat echt heel veel minder is geworden, maar het is bespreekbaarder geworden Door, doordat wij de GSA hebben opgericht met een aantal mensen. We hebben echt moeten werven uh, bij uh, leerlingen. Um, uh, we, we hebben eigenlijk mocht ik niet de e-mailadressen gebruiken van de leerlingen. Zeg maar, je hebt, je hebt de hele lijsten. Die kan of je zo, je kan in één keer, je kan in één keer de hele school bereiken. Maar, um, dat mocht niet. Je moet nou, nee. En dat was, dat vond ik eigenlijk ook wel goed. Want je moet ook niet je eigen weerstand organiseren. Je moet dat, we hebben dat heel voorzichtig hebben we dat opgebouwd. En dat is ook wel eens in de landen is het ook wel, uh, wel eens een keer de verkeerde kant op gegaan. Dat er echt tegenreacties kwamen. Dus je moet dat. Hoe een... uitzicht dat dan? Nou, door een tegenbeweging, door, door handtekeningen, acties van maar. Dat is allemaal niet zo erg. Ja, ja, ja. Ja. Nou, uh, dus... Nou, um, wat heb ik gedaan? Ik, heb, uh, ik had heel veel hulp van de bibliothekaris. Van daaruit um, heb ik uh, ja, aanmeldformulieren. Uh, mijn leerlingen die meededen, en zeker die, die hebben natuurlijk zelf ook uh, uh, leerlingen, ja. andere leerlingen uh, gezocht. En die hebben, we, we, we zijn met lijsten langs gegaan. We, hebben met, met, we konden alleen maar de prikborden van de gangen uh, konden we gebruiken. Ja. Maar het, het maar, werd op die manier bekend in de school. Ja. Nu, nu is het natuurlijk de belangrijke vraag, want, want dat ik kan me zo voorstellen, in zo'n zo groep tref je dan mensen die nog wel goedwillend zijn. Je wilt juist natuurlijk ook de mensen bereiken uh, die niet in eerste instantie daarvoor open staan. Hoe ja, lukt dat dan? Dat klopt, maar de een spreekt de ander aan. En uh, het, het, is, het, het wordt zichtbaarder en, en uh, er is gesprek. Want ik ben bijvoorbeeld begonnen met een postercampagne. Dat was eigenlijk een, een campagne die, de, die het CFC al een aantal jaren eerder uh, was begonnen. Herkende hetero-poster. Dus ik heb overal in de school heb ik van die grote posters. En daar waren, nou ik denk, van 28 uh, uh, portretten. En er was één hetero en uh, die moest je er dan uithalen. En de gesprekken die bij die posters uh, uh, plaats hadden. Ja. dat was geweldig. Wat ontzettende onzin werd verkondigd over uiterlijkheden en homoseksualiteit. Ja. Want uh, u zei het, uh, u corrigeerde mij in het begin. Hè, Deventer Holten, Holten weet, weet ik toevallig is een, ja, het Is het natuurlijk een plattelandsgebied. Uh, ja. uh, dus, dus de vraag is is, is: is daar nu meer acceptatie dan of zo? Want het is natuurlijk in dit soort gebieden nog wel eens van dat dat men daarnaar kijkt. Van, ja, ja, dat het, dat, dat allemaal niet. Nou. Ik zal je één ding zeggen. Het is een kwestie van een hele lange adem. Want het moet iedere keer weer uitgelegd worden. Het moet iedere keer uh, over gesproken worden. Uh, het, het, het, het, het, het, ik, ik denk nou, niet dat het zomaar ineens geaccepteerd is. Maar wat, wat mooi is, is dat, je, dat, je, dat er allerlei gesprekken plaatsvinden. Ook collega's onderling. In die eerste periode, waar ik heel veel gesproken heb met iedereen... om draagvlak te krijgen, uh, zijn er mensen die hebben ook allerlei ontboezemingen naar elkaar... het was een hele inspirerende ja, ja. periode. Nou, dit, ik zei het aan, aan, straks al in een van de inleidingen... het is ook nog nodig. Dit weekend was de Gay Pride in Amsterdam... of de Canal Parade. De Gay Pride was al de hele week. Uh, er voeren een boot mee van de KNVB, de Voetbalbond... Ja. om homoacceptatie binnen de voetbalwereld te verbeteren. En een van de grijpzeggen is in Voetbal International... oud-voetballer, daar een van de smaakmakers in dat programma... dat hij dat maar onzin vindt, want volgens hem... zijn er bijna geen voetballers die homoseksueel zijn. Voetbal is geen sport voor homo's. Dat is... Dat is bij uitstek een, een, een sport waar er niet veel in voorkomen. Echt waar, Wilfred, geloof mij nou. Wij is dit nou ergens op een gebouw, een bepaalde dat is gebaseerd theorie. Op het theorie? Dat is gebaseerd op het feit, kijk, als jij gaat zingen... dan word je op een gegeven moment je achttiende word je bekend... als jij als Paul de Leeuw een programma gaat presenteren. Dat ga je met je twintigste doen. Maar wanneer, weet je wanneer je gaat voetballen? Ja, vanaf je jongste leeftijd. Op dat je, je zesde. Maar dan weet je toch niet of voor... je homo bent of niet op de ja, leeftijd. Maar Nee, maar dat weet je wel als je op een moment, als je 14 bent... Ja. en dan ben je er klaar mee. Dan ga je in het weekend in een kapperszaak werken. Ach, ja. uh, dan ben je met zo'n GSA bezig... en er zit daar een man op tv, uh, oud-voetballer, die, die veel kijkers trekt. Uh, ik denk ook veel jongeren naar dat programma kijken... en die zegt dan dit soort dingen. Ja, ik geloof ook dat er heel veel reactie op is gekomen... En uh, dat is uh, met een GSA ook. Er komt ook reactie op. En, en laat, het maar, laat, het maar, laat het maar naar buiten komen. Ja. Van hoe onzinnig zoiets is. Want um, het, het, het, dat is ook wel weer het mooie. Zo'n man zegt dat. Die moet natuurlijk ook uh, zijn geld ergens mee verdienen. En die, uh, ja, die moet zich ook ergens mee profileren. En dan zegt hij zulke dingen. Maar dan krijgt hij ook gelijk heel Nederland over zich heen. Dat is toch mooi? Ja. Ja. Dat is toch prachtig. Ja, het, het is, het is, ja, dan, dan, dan zegt het alleen maar heel veel wat over, over die man. Ja. En wat hij daarvan vindt. U, u blijft ermee doorgaan uh, op uh, de school in, uh, in Holten. Uh, dank voor het gesprek. Ine Fleurkens, docent wiskunde dus op die VMBO-school daar in uh, Holten. Ja, in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het is uh, de laatste week van de Ramadan. En daarom kijkt Anne van der Veen mee bij de Blauwe Moskee in Amsterdam. Het is uh, kwart voor twee. Wat gaat er gebeuren? We gaan salaat doorbidden, het middaggebed. En dat doen we gezamenlijk. Uh, dat is uh, aangeraden voor de mannen verplicht. en Voor vrouwen is het niet verplicht. Wij mogen dat ook thuis doen. Maar wij komen dat graag in de moskee doen. Vooral tijdens de ramadan? Vooral tijdens de ramadan. Zo, tenminste, dat voor mijzelf voelt dat zo. Dat het wel uh, extra, uh, ja, extra is. Extra aanbidding. We gaan door de vrouweningang. Hier links van is de manneningang, maar daar worden wij niet geachterkomen, hè? Nee, en wij stappen met de linkervoet naar binnen. Waarom is dat, de linkervoet? Uh, omdat eigenlijk de, linkervoet, de linkerkant, de linkerhand ook de kant is, zeg maar. Dus de rechterkant is toch... Ja, moeten we toch eventjes uh, rekening mee houden? Ik ga eventjes uh, mijn sokken aandoen. Dat we dus niet met uh, blote voeten gaan uh, bidden. Dat we helemaal bedekt zijn. Het is nog niet begonnen, toch? Het is nog niet begonnen, nee. Dan uh, hoor je het vanzelf, dan hoor je de oproep tot het gebed. En dan uh, vormen de mensen een rij en dan zie je het vanzelf inderdaad uh, gebeuren. Mm. En dan hoor je het gebeuren. Mijn naam is Elsine al en ik ben jongeren imam. Uh, de imam is, uh, is, is, is, is eigenlijk een... Uh... Een persoon die de leiding heeft als het gaat om de religieuze gebeden. Dat betekent dat hij mensen, dat hij het gebed voorleidt. Dat betekent dat hij ook inspiratiemomenten biedt aan mensen. Het betekent ook dat mensen in de maand Ramadan enorm veel vragen hebben over religieuze vraagstukken. Die, die met name betrekking hebben tot het vasten. En daar zou de imam allemaal open voor moeten staan. En, en mensen de behoefte van inspiratie mee te geven. Wat zijn de leuke vragen deze maand geweest? Ik heb polgeluk, zonder dat ik het weet, een slokje water genomen. Het was echt niet de bedoeling geweest. Ik wist het niet. Het ging automatisch. Wat betekent dat, uh, theologisch gezien? Ik kan niet vasten. Ik heb een advies van de dokter dat ik niet mag vasten. Uh, en als je dat antwoord hebt gegeven, dan zie je dat mensen ook graag... Uh, eigenlijk verder gaan van, krijg ik wel dezelfde beloning als de ene die wel vast? Zo zijn allerlei vragen die heel erg persoonlijk zijn. Uh, wat je ook hebt tijdens de Ramadan, dat heel veel mensen ook... Nou ons toekomen en zeggen van ja, ik heb jarenlang ruzie gehad met mijn vader of jarenlang ruzie gehad met mijn moeder. of vind het eigenlijk nu een moment om dat recht te trekken. Kunt u daar voor ons bemiddelen of kunt u daar wat in, wat in betekenen? Nou ja, dat zijn allemaal leuke, leuke vraagstukken uh, wat leidt tot harmonie, wat leidt uh, tot eenheid uh, in onze samenleving, wat we met z'n allen hard nodig hebben. Maar ook tot een overvolle agenda hoor ik. Absoluut, voor een imam wel. Een imam is, is wat dat betreft hoogbelast. Uh, en daarom uh, denk ik dat een imam na de Ramadan het is wat je doet, is dat hij vrijneemt. Even over dat slokje water. 10 extra gebeden, wat moeten we daar dan nou tegen doen? Nee, dat per ongeluk extra water, een stokje water, dat betekent gewoon dat dat oké okay is. Uh, ik heb zelfs een hele glas naar binnen gewerkt, ooit een keer. Dat is theologisch vanuit de islam ook uitgewerkt. Dat betekent als je niet bij bewust bent, als je bent vergeten dat is de zwakheid van de mens uh, dat je gewoon van God een gratis uh, uh, een glasje water hebt gekregen. En uh, dat betekent dat jouw vaste gewoon nog steeds correct is. Nou, dit gebed uh, zit er weer op. Het heeft bij al met al. Tien minuutjes geduurd. En heel druk was het uh, in de vrouwenruimte niet. Ze waren met z'n zes, hè? Schoenen weer aan. Moeten we even wat rechts zetten, hè? Want we gingen met onze linkervoet naar binnen. Ja, nee, dat was, ik zat met mijn hoofd nog uh, in het verkeerde hok. Met rechts naar binnen, andere voet naar buiten. En als je bijvoorbeeld naar het toilet gaat... dan ga je dus wel met je linkerkant naar binnen... omdat links eigenlijk de onreine kant is. Stel, ik was er niet bij. Ja. Zou je dan opnieuw heen en weer lopen, inderdaad? Uh, ja, dat wel. Er is altijd iemand die meekijkt. Zullen we dan ons uiterste best doen om het nu goed te doen? Helemaal goed. Nou, ga maar voor. Ik let op. Links was het. Goed, hè? Ja, helemaal goed. En morgen meer vanuit de Blauwe Moskee in Amsterdam. Zometeen is het standpunt .nl De stelling dan. Jagen blijft nodig om de natuur in balans te houden. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Kees Groot.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 Breivik zit minstens 21 jaar vast wegens aanslagen in Oslo en het eiland Utoja... waarbij hij 77 mensen doodde. Het Britse verzekeringsbedrijf Lloyd stelt 1 miljoen euro beschikbaar... voor tips over de juweleroof twee weken geleden in Cannes. Toen werden uit het Ritz-Carlton hotel sieraden gestolen ter waarde van 103 miljoen euro. Morgen verschijnt er in de Franse kranten een advertentie met daarin de voorwaarden... om voor de beloning in aanmerking te komen. En burgemeester Roep van Vlissingen heeft aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Hij zegt te zijn bedreigd via de telefoon en e-mail. Roep moest gisteravond zich verantwoorden vanwege onterecht ontvangen vergoedingen. Of de bedreigingen en de declaratiezaak met elkaar verband houden, is niet duidelijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie John Zahoka. In de kop van Noord-Holland is de N9 tussen Afrit Egmond en Schorrel. In beide richtingen afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. De afsluiting duurt volgens Rijkswaterstaat tot een uurtje drie vanmiddag. Nog een file op de A27, Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Geertruidenberg en Oosterhout. Drie kilometer. Daar stond de vrachtwagen met pech, maar inmiddels zijn alle rijstokken weer open. En nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Hoorn en Heerhugowaard rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Natuurmonumenten roept de leden op... om zich uit te spreken over ingrijpen in de natuur. Sommige dieren geen natuurlijke... Uh, die... Uh, nee. Omdat sommige dieren geen natuurlijke vijand hebben... zoekt de natuurmonumenten daar alternatieven... om wilde dieren te beheren. Als laatste middel zou daar ook het afschieten van dieren bij horen. Deze boswachter vindt dat dat moet kunnen. We zijn... Uh... ...in Nederland eigenlijk een beetje afgezakt naar een, een bambu-cultuur, zeg maar. Hè? Want uh, ieder dier moet zielig gevonden worden. Hè? Alles wordt neergezet van met die mooie bruine ogen. Het is allemaal maar zielig, het is allemaal lief en allemaal aaibaar. Maar de natuur is niet aaibaar. De natuur is hard. Dat is een fragment uit het tv-programma Altijd Wat vanavond, want dat gaat ook over deze kwestie. Is jagen noodzakelijk om de aanwas van fauna in toon te houden? Of is er beter beheer nodig, waardoor de populatie op natuurlijke wijze op peil blijft? Ik praat erover met Frank Meijboom, is ethicus van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Dag meneer Meijboom, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, daar komen ze. Ik zeg nee tegen jagers. Um, oneens. Dus nee. Uh, Dierenwelzijnsorganisaties hebben in Nederland te veel invloed. Um, oneens, nee. Nederland is afgezakt naar een Bambi-cultuur. Mee eens. Wel mee eens. Oké, okay. dan noteren we een ja. Uh, dan de stelling, en iedereen mag daarover meepraten zoals u gewend bent in standpuntrel. Jagen blijft nodig om de natuur in balans te houden. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. Website www.stand.nl. Twitter uh, met hekje standpunt eens of oneens. En dan komt alles keurig onder elkaar te staan. En daar maken we straks even een, een tussenstandje op. Um, eerst maar even de stelling voor u, meneer Bijboom. Dus jagen blijft nodig om de natuur in balans te houden. Eens of oneens? Um, ik ben er wel mee eens. Ja, toch wel. En waarom? Nou, kijk, de, de, jagen, het, het is natuurlijk een, niet voor niks nu in de uitzending, het is een ingewikkelde uh, vraagstuk en eigenlijk het, jagen is een methode. En de, in die zin is eigenlijk de discussie misschien belangrijker van wat, wat is het doel, waar, waar, waarvoor ga je nou uiteindelijk jagen en um, wat, wat tot nu toe in de discussie vaak uh, door elkaar heen loopt is, is allerlei doelen waarvoor we jagen um, en ik denk dat we de eerste keer de discussie aan moeten van waar wil je precies jagen voor inzetten en dan wordt ook duidelijk um, of wij dat voor um, de natuur zoals we dat nu hebben nodig hebben ja want er zullen ook mensen zijn die zeggen gewoon van laat de natuur zijn gang gaan maar dat kan niet Um, nou ja, dat kan uiteraard. Um, alleen, uh, we hebben uh, niet alleen natuur wat wij belangrijk vinden... maar wij vinden een heleboel andere dingen ook belangrijk. Bedoel, een van de problemen waar uh, bijvoorbeeld ook natuurmonumenten tegenaan loopt... Um, is dat uh, de natuurgebieden um, in Nederland relatief versnipperd zijn. Ik bedoel, je hebt wel een aantal wat grotere gebieden... Uh, maar heel veel zijn toch, als je ook op de kaart kijkt, relatief kleine stukken... Mm -hmm. um, die, die niet aan elkaar direct verbonden zijn. Um, met als gevolg dat je bijvoorbeeld een, een weg daartussen hebt, nou ja, dan is de kans groot dat een keer een hert oversteekt. Dus je kunt de natuur zijn gang laten gaan. En tegelijk willen we zowel voor het dier als ook voor onszelf... En liever niet zo'n hert of een zwijn onder onze auto. Nee. Dus dat zou je kunnen scharen onder het kopje maatschappelijke overlast? Ja, inderdaad schade. En, en, dat, en dat is voor de verkeersveiligheid. Maar ook, uh, denk aan, aan boeren. Uh, Natuurmonumenten heeft zelf een, een, een pilot uh, in, in Delenwoud. Dat zit tussen Arnhem en Ede. Uh, waar ze voor hebben gekozen om juist niet te jagen. en uh, nou, Je ziet daar dat de dieren het op zich prima doen. Dus in, in die zin, de natuur zijn gang laten gaan. Dat, dat werkt daar kennelijk. Ook, ook voor de dieren voorlopig nog goed. Maar aan de andere kant merk je ook dat uh, de, de boeren daar in de omgeving uh, wel degelijk extra schade. Nou, dat kun je zeggen van dat, dat accepteren we, maar um, ja, het, het gaat zeg maar, de keuze um, helemaal niet jagen um, kan, uh, kan niet zonder kosten. Nee. En dus en wat, wat zijn er andere manieren dan uh, de jacht om het aantal dieren te beperken? Um, nou, nou ja, goed. Dat is, dat is dus precies het punt van wa, wa, wat, wat wil je er precies mee? Kijk, als je populatiebeheer uh, zegt, dan okay, kun je zeggen, nou ja, goed, dat, dat jagen, dat is bijvoorbeeld ook wat uh, een evaluatiecommissie van de, van de Oostvaders heeft, heeft aangegeven. Van als je gaat jagen, dan, dan heeft dat invloed op de, de structuur, het gedrag van die dieren. Um, maar juist daar ook de kans dat je uh, juist aan was Dus daar is het, zeg maar, technisch ook de vraag um, wat je precies doet als je gaat jagen. Je zegt van, uh, we willen voor. Dat dieren lijden, juist omdat we zeggen van ja, eh, die, wat ik zei, het zijn relatief kleine, kleine gebieden eh, waarbij je toch merkt dat dieren lang niet altijd uh, de, de ruimte nodig hebben... Uh, of krijgen die ze nodig hebben. Mm -hmm. en dan, dan zou je op dat moment kunnen zeggen, voor het dier ook... dus niet alleen voor het ecosysteem, maar voor het dier... Um, is het goed om, um, om misschien, misschien daarin te jagen. Mm -hmm. Maar ook dan um, zou bijvoorbeeld kunnen zijn juist veel sterker. En dat is misschien wel een interessantere discussie ook. te dus zeggen: We moeten eigenlijk veel sterker kijken... hoe we um, natuur in Nederland organiseren. En misschien veel sterker gaan kijken, um, moeten we niet naar... Grotere gebieden en een soort, soort herindeling. Precies, want dan, dan zou je dus uh, niet hoeven te jagen... maar door een groot gebied te creëren uh, ja, heb je gewoon meer ruimte... En, en, en kunnen ze hun gang gaan. Want u noemde ja. al even die Oostvadersplassen. We kennen allemaal die beelden nog uit de winter, hè, dat die, de beesten daar van honger... omdat er gewoon voldoende, uh, niet voldoende voedsel is. Ja, ja, precies. En, en nou, ook, ook dat is natuurlijk altijd. Um, en, en vandaar kwam net in dat kleine uh, fragment de Bambi-cultuur. Het, het is op, op zo'n lot gezegd van een rotgezicht op het moment dat je dieren lijdt, um, ziet lijden. En, en we hebben onmiddellijk het idee dat dat mag niet. Um, en tegelijkertijd, zeg maar, ja, in, in de natuur gebeurt dat wel. Um, en dan krijg je de spannende vraag van, zeker bij zo'n Oostvaardersplassen... Um, tot in hoeverre gaat onze verantwoordelijkheid om daar op dat moment in te grijpen. Nou, dus okay. zeg maar, als je echt dieren ziet lijden, um, zeg, nou, dat, daar ligt ook een taak om dat op zijn minst te voorkomen. Um, en, en zie je het daadwerkelijk gebeuren om in te grijpen. Maar dat is... Alweer een ander doel als dat je zegt, we gaan um, vooraf al jagen, we gaan in, uh, in een bepaald tijdstip van, de, van het jaar um, al bepalen hoeveel we afschieten. Ja. Uh, iemand schrijft op onze site dit referendum, dat is het referendum van natuurmonumenten, lijkt een uh, excuus om de makkelijkste weg te kunnen kiezen. Ik kan me eenvoudigweg niet voorstellen dat de beste afschieten de enige optie is om ze van een hongerdood te redden, tussen aanhalingstekens, zegt deze meneer of mevrouw. Ja. Nou ja, goed, wat ik, wat ik aangeef met, met die, die herstructurering van uh, natuurgebieden... klopt het dat het de makkelijkste weg is. Aan de andere kant moeten we reëel zijn. Uh, ik denk dat uh, natuurmonumenten dat ook misschien wel zou willen. Dus een minder versnipperd natuurlandschap. Uh, alleen dat hebben we niet um, nee. overmorgen geregeld. Nee. Dus in die zin zit, ook, ook al is dat een punt... blijven we nog steeds met de, de concrete vraag... Um, voor zeg maar de komende vijf, misschien wel de komende tien jaar... hoe ga je daarmee om? Ja. Is er op ethisch vlak eigenlijk nog verschil tussen ja? Om overlast te voorkomen of jagen om verhongeren te voorkomen? Um, ja, dat denk, dat denk ik wel in de zin dat je zegt: um, Kijk, dat, dat lijden is, is ook voor het dier zelf. Dus dan kun je onmiddellijk zeggen: Zowel voor, voor natuur als dier um, hebben we daar directe belangen bij um, om te gaan jagen. Um, dan nog kun je zeggen: van het is een soort, soort laatste redmiddel, maar toch um, bij schade aan derden heb je onmiddellijk het punt van als je dat zou kunnen voorkomen. Um, is dat te prefereren. Dan, dan moet je zeggen, van, hey, als, als je die schade bijvoorbeeld um, financieel kunt uh, vergoeden... of op een andere manier uh, iemand kunt compenseren... Dus, nou, dat, dan, dan hoeft dat niet per se. Dus in die zin zijn, zijn daar meer alternatieven... en maakt dat het um, ethisch, um, uh, nou, ik wil niet zeggen makkelijker... maar wel een andere afweging. Ja. Maar eigenlijk zegt u dus, um, dat jagen dat is, dat is ook maar een symptoombestrijding... want eigenlijk zouden de, de natuurgebieden zouden groter moeten... Ja, nee, de reden waarom wij um, over jagen praten... tenzij je zegt, wij vinden jagen een, een, een mooie hobby, een soort levensstijl... dat, dat, nou goed, dat, dat is een ander, ander type discussie. Maar als je zegt, van, we doen jagen um, echt puur vanuit een, een, een visie van natuurbeheer... Nou, dat is mede ingegeven door het feit um, dat we uh, relatief kleine versnippende gebieden hebben. En omdat wij ook een heleboel andere dingen ook belangrijk vinden... met uh, gebieden die we juist uh, graag voor recreatie hebben... Uh, Waar we wegen willen, waar we industrie willen. Ja. Dus in, in die zin is het uh, een Af, afweging. Afgelopen jaar zijn volgens natuurmonumenten zo'n 17.500 reën... 1.000 edelhetten en bijna 4.000 wilde zwijnen afgeschoten. Is dat eigenlijk veel? Um, ja, ja de aantallen zijn altijd relatief, waaraan een relatering als je, uh, we hadden gisteren de discussie over het kweekvlees, als je ziet hoeveel dieren wij gebruiken voor voedselconsumptie is dit relatief ja. weinig maar als je ervan uitgaat uh, dat, dat leven uh, van een dier um, op zichzelf waardevol is, uh, en, en dat is ook een legitiem standpunt, kun je zeggen van, ja, el, elk dier uh, waar dat te voorkomen is, is is misschien wel een goede reden, dus in, in die zin kun je zeggen van in het perspectief van hoe wij met dieren omgaan. In de samenleving is dit niet het grootste punt. Nee. En ook qua aantallen niet het meest. Het is grappig dat u dat vlees erbij haalt, want dat vroeg ik me ook eigenlijk af. Hè. Mensen die staan dagelijks bij de slager of misschien wel in de supermarkt met de plofkippen en de kiloknallers in de handen. En die krijgen dan toch ineens slappe knieën als er een hert wordt afgeschoten. Ja, ja, dat klopt. En, en, maar dat heeft er ook mee te maken dat, en, en dat is ook vaak de, de, toch de intuïtie die we hebben, dat jagen verkeerd is. Het is heel direct doden. Uh, en en uh, ja, dan merk je toch uh, dat het doodmaken van iets wat levend is. En zeker bij dieren uh, confronterend is. En vandaar ook dat uh, je merkt bij, bij andere vormen van dierenhouderij. We, we, we wel terughoudend zijn om dat te laten zien. Ik bedoel, slachthuizen zijn er, uh, maar ze adverteren nou niet uh, ruimschoot om te laten zien van kom eens langs. Nee. En, en dit valt, valt in die zin op. Dus we worden daar ook gewoon mee geconfronteerd. Wat vindt u eigenlijk van die, van die uh, raadpleging van natuurmonumenten? Um, nou, ik vind het op zich verstandig. Um, in de zin dat uh, je merkt dat uh, maatschappelijke organisaties rondom nier, dier en natuur um, merken uh, dat, dat dit discussies zijn die maatschappelijk gevoelig liggen. Um, natuurmonumenten heeft natuurlijk, nou, het zit in hun naam, ze zijn voor natuur. En uh, dan zou je kunnen zeggen uh, nou, wat, wat die ook starten, van laat de natuur zijn gang gaan. En, en in de natuur uh, leiden ook dieren. Aan de andere kant zijn er ook uh, heel veel uh, leden van natuurmonumenten die ongetwijfeld twijfelt ook um, heel veel voelen voor uh, dieren. Misschien wel lid zijn van de dierenbescherming. Um, en dan krijg je dus de spanning tussen um, de natuur... waar je meer gericht bent op uh, het kijken naar groepen, naar populaties... Um, ten opzichte van uh, de, de dierenbescherming... die veel sterker kijkt naar een individueel dier. Dus ik snap van de, dieren, van de natuurmonumenten heel goed om te zeggen... Nou, um, niet alleen voor wat doen wij nu, maar ook voor hun beleidsbepaling... Um, wat, wat vindt ons achterbrang? Ja. Maar ze kunnen natuurlijk altijd wat er, wat er ook uitkomt, daarmee schermen. Hè? Van in, welke, uh, in welke beleidsrichting ze ook meegaan straks. Nou ja, Kun... ja als, als het als enige argument wordt, um, uh, 60% van onze achterban is hiermee eens. Dus, dus het is goed. Helemaal mee eens. Maar ik mag hopen, in die zin vind ik, wordt het een, een goed initiatief, als ze zeggen wij nemen dit mee. Um, en uh, dit is onderdeel van onze eigen visiebepaling. En met een aantal extra argumenten komen tot een, tot een, een ja. toekomstig beleid. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Meijboom. U uh, luistert mee en ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties ja. door te nemen. Frank Meijboom, ethicus, verbonden aan de faculteit diergeneeskunde... van de Universiteit van uh, Utrecht. Jagen blijft nodig om de natuur in balans te houden. Dat is de stelling. En daar is nu door uh, 900 mensen op gereageerd. Op de site 64% eens, 36% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Henk van Haendel, Amsterdam. Ik ben het ook eens met de stelling, uh, maar met een aantal restricties. Ik uh, uh, denk ongeveer in dezelfde lijn als uw gast... Uh, dat de natuur in principe zichzelf moet reguleren en bij uitzondering uh, de mens moet ingrijpen. Maar dan wel zo dat uh, je dan ook kijkt hoe kun je op langere termijn voorkomen dat je moet blijven ingrijpen. Dus die maatregelen nemen waardoor de natuur beter in evenwicht komt. En dat zou dus kunnen zijn grotere gebieden? Precies, bijvoorbeeld. Maar waar, waar ik ook aan denk is, het valt mij op dat uh, dezelfde LTO in het oosten des lands... Uh, Steeds zeeën en zwijnen wil afschieten, maar ook meteen met het geweer klaar staat als de wolf dreigt Nederland binnen te komen. En dan denk ik: van ja, maar die wolf die kan dat werk toch doen, die is daar toch voor de, uh, in het natuurlijke systeem. Nou ja, ja. He, dus dat zijn dan de mensen die voortdurend aan het ingrijpen zijn ja. en voortdurend aan het reguleren... waardoor de natuur nooit in evenwicht komt. Nou ja, ook omdat ze bang zijn, die wolf die kippetjes van de boeren van het erf haalt natuurlijk. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Mirjam Slaats. Mirjam. Goedemiddag. Mijn stelling is dat ik vind dat wij heden uh, uh, ten dagen veel te veel ingrijpen... Uh, uh, als uh, mensen in de natuur. Uh, en dat geldt ook voor de dieren, vind ik. Um, en mijn idee is ook van laat die dieren een, een, een eigen populatie maken. Laat ze uh, de dingen als het ware zelf uitvechten. Dat is de natuurlijkheid die dat uh, uh, voortbrengt. En maar ik denk dat maar er, is, maar er zijn natuurlijk dieren die geen natuurlijke vijanden hebben in, in Nederland. Dus die, die zullen zich alleen maar vo verder voortplanten. Nou, dan is het dan heeft de natuur dat zo uh, bepaald. En ik denk ook dat van we daar weer. Daardoor ontstaan er weer nieuwe populaties. En wij willen dat allemaal naar sturen en wij willen daarop inbreken. Terwijl ik denk dat het gewoon heel goed is om het zijn eigen weg te laten gaan. Kijk eens wat er gebeurt. Laat het leven is het leven. Ook, ook als dat overlast voor ons de mens uh, tot gevolg heeft. Uh, ja, ik, ik denk dat de natuur, ik vind het wel hard om te zeggen dat de natuur overlast geeft voor een mens. Ik denk dat wij veel meer de natuur belasten dan andersom. Ja, nee, dat is ook wel weer. Dank u wel. Stampen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Kees Ontwal. Dag Kees. Uh, Goedendag. Uh, nou, ik, ik de, uh, reageer op de vorige luisteraar. Ik, misschien be, uh, reali, re, realiseert zij zich niet... dat het laatste stukje oerborst in Nederland... begin 1800 is omgehakt. Dus in Nederland is eigenlijk niet, uh, geen sprake van natuur. Alleen misschien de Oostlare plas wat zelf uit een soort niemandsland weer ontstaan is... daar heb ik misschien nog het meeste wit. Maar voor de rest zijn het inderdaad allemaal kleine stukjes... waar je eigenlijk niet echt de natuur zijn gang kan laten gaan. En dan denk ik ook van ja... Je moet kijken van nou, wat is bijvoorbeeld wenselijk in een gebied als de vele hoeveel zwijnen, het reeën kunnen daar leven. En mm. ja, dan, dat zou je moeten beheren en dan niet bij de snelweg gaan zitten... tot, wachten tot het oversteken de, kan de, een populatie maken... Waardoor je wat minder overlast hebt. En dat zul je met, je met jagen moeten doen, zeg jij? Ja, ik denk dat het jagen heel goed is. En uh, ik denk bijvoorbeeld als je nou ook een gebied als Schiphol neemt, dan moeten heel veel ganzen moeten afgeschoten worden. Ja. Nou, dat is natuurlijk. Ten eerste is het on, onhandig dat je dus dat hoop gras en landbouwgrond hebt rond. Die, uh, wat die ganzen zo lekker vinden hebben bij die luchthaven, daar zou je iets aan kunnen doen. Maar als je zoveel ganzen af moet, moet gaan schieten. want kijk maar eens in de weilanden, er zitten er zoveel. Ja. Uh, je zou bijvoorbeeld een jaar lang geen plofkip hoeven te kweken als je die beesten op zou vreten. Ik gooi ze zelf wel eens op de barbecue of ik, uh, ik, uh, ik bereid als een ganse borst die ik dan bij de jacht op zich haal bijvoorbeeld. Okay. Dat het gewoon heel goed vlees is. En ik ja. misschien moet je er ook zo naar kijken als je ja. zegt nou we willen dierenleed tegengaan. En ik hoor ook al mensen over inderdaad de bio-industrie. Wat kan je dus op een gegeven moment zeggen van welke, uh, hoeveel kunnen we jagen en wat kunnen we ook naar de schappen van de supermarkt ja. brengen bijvoorbeeld. Duidelijk dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag in de uitzending. Zeg maar... De meneer, voor mij, dat was natuurlijk eentje van de jagersvereniging. Nou, dat ik erger me er dood aan, want ik vind gewoon dat wij zijn degene die fout zijn, niet de dieren. Wij nemen hun de, de, de, de, de, de omgeving in beslag. En de meneer van de universiteit, die zijn ook niet zo vriendelijk hoor, want die zijn ook maar uh, voor de industrie. Dus ik erg me er dood dus ik vind dat wij eens een keer beter moeten zijn met de dieren. Dat maar is gewoon, gewoon die dieren hun gang laten gaan, vindt u? Op sommige gebieden wel, ja. Waarom moet op de vele iedereen in de bossen gaan wonen? Geef ze daar de ruimte. Er is ruimte zat, er staan kantoren vrij zat. Dat wordt niet benut. Nee, wij moeten per se ja. in de natuur gaan wonen. Die dieren hebben nooit, die kunnen nergens meer heen, geen kans op. Ja. Wij hebben dat alles zelf gedaan, wij, wij grenzen hun grenzen ja. Ja. af. Ja, ja, ja. Oké, okay, dank u wel. Stop het Goedemiddag. Goedemiddag met Ben Sliepenbeek, Tot dan. Ben... Ik denk, ja, ik denk dat wij vergeten waar wij wonen. Wij wonen in een, in een Rijndelta van 300 bij 200 kilometer grofweg gezegd. Als je nou Canada pakt of Noord-Amerika of Zuid-Amerika, daar liggen natuurreservaten of beschermde gebieden die zijn drie keer de, de oppervlakte van Nederland. Alles is hier gereguleerd, alles is verkaveld, alles is. Ik kan ook niet zonder een schuur zetten of een hek zetten van dit is nou van mij. Dat, dat, zo werkt het niet. Het is gewoon een postzegel op, op de wereldkaart. Ja, en dus? dus en moet alles, het... is, alles is geregeld, dus ook dat moet geregeld worden. Gewoon de natuur, de, de, de, de, de, dieren, de dierenstand in, in, in de hand houden door ook af en toe te jagen. Natuurlijk. Ja. Ik, ik vind het mooiste woord wat ik de laatste jaren gehoord heb, de bambi-cultuur. In, ja. in, in, in de vrije natuur, in Canada, in, in Noord-Amerika, overal waar je komt. Daar gaan dieren dood. Hallo, that, that's life. Ja. The struggle for life, survival of the fittest. Dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Jacob. Nou, ik ben het met de meeste uh, reageerders uh, eens, ook, ook met uw gast. Ik ben het uh, voor een groot deel met de stelling uh, oneens. Het is inderdaad zo dat, uh, wel zo dat jagen een uh, noodzakelijk kwaad is, uh, gedeeltelijk helaas. En een uh, symptoombestrijding. Maar het zijn wij mensen uh, die al vanaf 1800. Uh, de, de balans tussen uh, dier en mens in, uh, ja, in onbalans heeft gebracht. En over het feit van. Uh, dieren uh, die geen natuurlijke vijand kennen. ja, dan denk ik bijzonder aan ongedierte. In, in, in, uh, in China hebben de autoriteiten. in oneindige wijsheid, dus aanhalingstekens. besloten. dat alle mussen doos, dood moesten. He, want daar hadden de landbouwgewassen last van. Mm. En uh, nou, met het gevolg, gevolg dat, die, uh, dat allerlei ongedierte geen, geen natuurlijke vijand uh, meer had. Dus dat uh, daar hebben ze heel, ja. heel, heel veel spijt uh, over gehad. De, de praat hier toch het niemand maar er een... praat hier toch niemand over het uitroeien van één hele groep dieren of zoiets? Nee, maar het gaat er mij om, het is maar illustratief, het gaat mij erom dat wij de mensen zijn die... Uh, de, ja de fauna in onbalans brengen, bijvoorbeeld ook door, door uh, bestrijdingsmiddelen... Waardoor dus, ja. waardoor dus vervelende insecten alleen maar, maar sterker geworden, ja. zijn geworden. Ja. En wat, als ik het nou over een plaag heb... er is op aarde is maar één hele grote plaag, en dat is een mensenplaag. Ja. Dus u... weer de wereldbevolking moet gedecimeerd worden. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, u spreekt met Tom Admiraal uit Maasbrie. Dag, Tom. Ik begin met uh, te zeggen dat ik jager ben... En ik heb. Hallo? Ja, ik luister. Ik heb twee, twee punten waar ik uh, even de aandacht voor vraag. A, ik hoor vaak de Oostvadersplassen noemen. Dat is een gebied van uh, 5500 hectare, ruwweg gezegd. En ik heb ooit in de Volkswagen Magazine een reportage erover gezien. En dat beklemt me nog steeds. Daar ging een helikopter ging over, 500, 600 En er zo, zoveel honderd hetten. En. Dat is een gebied wat afgerasterd is. En later zag ik op de televisie beelden van herten die te moe waren... om hun hoofd uit het water te tillen en die lagen zelf te verdrinken. Ja. Schandalig. Dus maar... u zegt, u kunt, dan kan je ze beter uh, bejagen? als, als, als, als de gewoon, gewoon als de stand te groot wordt. Met allerlei beperkingen, maar uh, zoals het hoort, afschieten. Ja. Pijnloze okay. dood. Dat is één... En de tweede opmerking is, we hebben nu heel veel nieuws gehad over staatsbosbeheer. Dat is dus de bekende organisatie. En die klaagde de stenen been, want ze moesten stukjes verkopen. En er was alom verontwaardiging over. Er ja. ging hier en daar een hectare weg. Ik ben zelf jager, ik jaag vaak in Duitsland. En de Duitse equivalent van staatsbosbeheer, die organiseert grote jachten op 500, 600 hectare... Dan kun je als gekwalificeerd jager, moet je je papieren overleggen... Ja. kun je aan deelnemen. Dat kost 110, 120 euro. Dan krijg je een broodje worst. Daarna ja. alle wild. Waar gaat dit heen, dit verhaal? Nee, hoe Staatsbos zich beter kan uh, fi financieel gezond maken. Ja, ook zo op die manier. Ja. Ik snap het. Dank u wel voor het bellen. Want we moeten nog even terug naar Frank Meijboom, die heeft meegeluisterd, ethicus van de faculteit... Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Wat vond u van de reacties, meneer Meijbouw? <gacht> Nee, wat je, wat je hier natuurlijk heel mooi aan, aan ziet. En dat geeft ook aan hoe, hoe, hoe lastig het is. Van de, we, je, we, er zitten een heleboel vragen achter. Van um, wat, wat is de rol van de mensen in de natuur? Zijn we, zijn we niet de dominant? Um, en dat, dat zijn compleet rechte vragen. Um, alleen uh, die, die moet je um, voeren. Maar dan nog steeds blijft. Um, als we weer teruggaan naar uh, de natuurmonumenten nu. Um, binnen nu en uh, zeg maar vijf jaar. Uh, moet je als organisatie verzinnen van hoe. hoe hoe Ga je met dat jagen om? Dus het zijn het zijn, denk ik, heel vaak terechte de punten van we, we zijn misschien doorgeschoten. Uh, we moeten de natuur zijn gang laten gaan. Maar dat zijn eigenlijk als het ware, um, we noemen dat in de ethiek morele idealen, dat zijn, zijn maar punten aan de horizon: van waar, waar wil je uiteindelijk naar streven, ja. nog los van of dat of dat direct haalbaar is. Um, maar dan nog blijven blijven deze punten staan. Ja. Wat trouwens nog wel aardig is, we hebben even gezegd... van die discussie, uh, de, de grote gebieden in de, in de VS en Canada is natuurlijk terecht. En de, de, de grap is dat het hele beeld van Bambi en de Walt Disney dieridee... nou juist ook uit de VS komt. Dus dat, <laughs> het, het slaat elkaar niet uit. Nee, het is wel een mooi woord, Bambi-cultuur. Ja. Um, goed, nou ja, de discussie is geopend, zullen we maar zeggen. We wachten dat onderzoek van... Uh, ja, van, van, maar eens af wat, wat daar nou allemaal naar voren komt... en uh, wat, men, uh, wat men vindt, uh, de achterban... Uh, van Natuurmonumenten. Uh, u bedankt voor uw bijdrage aan uh, Stam.nl. Frank Meijboom. Graag gedaan. U kunt blijven stemmen op onze site. Op die uh, stelling, die blijft daar staan. Ik zal even een tussenstandje nog geven. Wat er nu. Oh, 999 mensen hebben gestemd. Dat is een mooi getal. 64% eens met de stelling, 36% is het oneens. En ik verwijs nog even door naar vanavond. De collega's van NCRV is altijd wat op tv. Gaan veel meer aandacht besteden aan dit onderwerp. De jacht en natuurmonumenten. Altijd wat is vanavond te zien. Vanaf tien over negen op Nederland 2. Zometeen op deze zender. Radio 1 na tweeën. Dit is de dag met Margie Fixen en Jeroen Snel. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Vrijdagavond van 7 tot 8, Mangiare. Alles wat u altijd al had willen weten over de Italiaanse keuken met Roberto Padger. Manager van het Amsterdam Hilton, die als gastarbeider naar Nederland kwam.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 Kijken dus naar Altijd wat om 10 over 9 direct naar de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2.